Paar dagen geleden zetten ze foto's van zichzelf op internet... waarop te zien is hoe ze eruit ziet na de vele operaties. Het weer vannacht droog. Later in de nacht raakt het bewolkt... en tegen de ochtend komen de eerste buien aan in het westen. De rest van de dag verloopt regenachtig. Vooral in het oosten kunnen de buien gepaard gaan met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA.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 Come The room. Applaus, applaus voor Carol King en James Taylor en de opname die ze zojuist hoorde. Die is overmorgen precies 40 jaar oud. Want 18 juni 1971 gaven Carol King en James Taylor een concert in de beroemde Carnegie Hall in New York. Je hoorde twee composities uh, in, aan elkaar geweven. Carole King die begon met het zingen van uh, Will You Love Me Tomorrow... en het ging plotseling over in Up On The Roof. Carole King en James Taylor. En drie jaar geleden, vonden we weer bijna vier jaar geleden... toen hebben de twee ook nog eens een keer een concert gegeven. Daarna ook meerdere concerten. En dat was uh, in de Troubadour een tent in Los Angeles Live. De Troubadour dat is de titel van een cd geworden. Tevens ook een dvd die uh, vorig jaar uitkwam en hier in de nacht ging. Anders heb ik daar ook uh, met het grootste genoegen een en ander van uh, laten horen. En nu ook met z'nzelfde genoegen dat ik uh, nogmaals die oude opname bijna 40 jaar ouders liet horen van Kelking en James Taylor, Will You Love Me Tomorrow. En and op andere woorden, goedemorgen. Of goede nacht is maar net het bekeken. Wat voor sommigen is het misschien zelfs nog gewoon avond. Dat kan allemaal op uh, dit uur van de dag. Heb je de maansverduistering gezien? Dan heb je iets uh, bijzonders meegemaakt. Want niet overal in het land was die maansverduistering zichtbaar. Maar het voordeel van maansverduisteringen ten opzichte van zonsverduisteringen is dat ze wat vaker plaatsvinden. Dus er is nog een kans uh, op een herkansing. Muziek, het komend uur. We hebben eigen opname klaar liggen van Benny Sings. Benny gaat zingen in het Nederlands. Heel bijzonder. Een levensliedje gaat hij zingen. En Tim Knol, die ga je ook nog horen. Niet de Pinkpop-opname, want hij was zeer succesvol op Pinkpop. Maar ik laat je luisteren naar... Een registratie die een dag eerder plaatsvond, namelijk uh, ten tijde van Spijkers met Koppen afgelopen zaterdag. Wie wel afgelopen zaterdag, uh, of liever gezegd afgelopen weekend op Pinkpop was, en met name op de maandag was dat, dat was Laura Jansen. De opname die er nu wordt, is gewoon een uh, plaatopname. Laura Jansen, de hit van vorig jaar. Toen melden ze de top 40 met Wicked World. Laura...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 Pop. en daar was Laura Janssen bij aanwezig... en hier zong ze dan Wicked World en de Pinkpop-opname. Die is nog uh, te vinden op uh, internet, uh, de 3 voor 12-website. Uh, Als je die gaat opzoeken, dan kom je Laura Janssen... met enige surfgeduld volgetwijfeld wel tegen... Wanneer je dan kwam kijken naar haar optreden met het liedje Wicked World. Maar dat viel bij Pinkpop dit jaar. Uh, geen zwarte artiesten. Het was vooral veel uh, rock en dergelijke. Niet dat daar iets mis mee was, maar... Het viel me ineens op: hé, hey, geen, uh, geen rapper of zoiets dergelijks. Of sol. Um, goed, Hannah Peel, dat is een Engelse talent uit Yorkshire. Komt ze is muzikaal begaafd, want ze speelt diverse instrumenten: piano viool, trombone. Kan ook nog zingen. Don't kiss the broken one, dat is de titel van haar single. Nogmaals, haar naam Hannah Peel.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 Don't kiss the broken one. Hannah Peel, Nieuw-Engels talent, onthoud die naam... want je gaat uh, ongetwijfeld meer van de horen. Grace Jones, die was de afgelopen avond in uh, Den Haag te gast. Want daar was de aftrap van The Hake Jazz... met een heleboel uh, artiesten uit de jazz scene. Nou, dat optreden was in Noordtime uitverkocht... vandaar dat de organisatoren hebben besloten... in overleg met Queen Hoens, trouwens... om uh, degene die dat concert gemist hebben in Den Haag... om een herkansing aan te bieden. Dat zal vrijdagavond gebeuren in Den Haag. Grace Jones voor de tweede keer op de Hague Jazz. Love you to life. Who can define infinity? Definition of the end. So don't ask me will I die for you? Question always. What you're jealous of You're still existing on another plane If you should venture on a question not asked So strange We're all so different somehow that divide, attracted to immorality, a magnet to immortality. If I could have my way, there would never be an end to this beginning. If I could have my way, I love you tonight. van vorig jaar. Dus niet zo'n hele oude opname. Love You to Life en Grace Jones mm, een tijdje geleden. In mei was dat. Toen werd ze 63 jaar deze soul diva. En zoals uh, gezegd aanstaande vrijdagavond uh, nogmaals een concert voor haar aan de, bij de afsluiting van de eerste um, officiële avond van The Hague Jazz. Rebarato. Lacuna. ...trek van het album dat in 1979 uitkwam. Je hoorde Ray Barretto van de LP Lacuna, dus met Lacuna. Afgelopen zondagmiddag toen stond hij op het podium van Pinkpop... ...een dag eerder op een ander podium, namelijk dat podium van de Florin... ...het café in Utrecht. Het café in Utrecht, want elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2... ...komt daar speakers met koppen vandaan. Tim Knol...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 Okay get there. Oh, dit is een kroeg applaus. <laughs> dit is geen uh, landgaaf uh, pinkpop applaus. Maar hij begon met dit nummer wel zijn optreden op Pingpop met Gonna Get There. En wat ik jullie liet horen, dit is zoals ik al zei... opgenomen afgelopen zaterdagmiddag in Café de Florin in Utrecht. Want Tim Knol was daar de muzikale gast... In de voorlopig laatste aflevering van Spijkers met Koppen. Want het zomerreces is ingegaan. En wat gebeurt er in die tussentijd tot het begin september? Is in de tijd van Spijkers met Koppen op radio 2 tussen 12 en 2 helemaal niets. Nou, dat zou dan echte radio stilte zijn. Nee, dan hebben we andere ideeën bij de VARA. Dolph Jansen die praat met uh, bekende Nederlanders en Vlamingen over hun uh, vak. Uit de diverse disciplines waar ze vandaan komen aanstaande zaterdag... het eerste interview en de muziekkeuze van Bart Peters. Bart Peters is ook een van de muzikale gasten afgelopen seizoen... in Spijkers met Poppen, die dus langskomt om te praten... en te praten over muziek. En deze man is een echte heer geworden. Hij is namelijk commander of the British Empire geworden. Brian Ferry... Ook in Engeland hebben ze lintjes regen vlak voor het begin van de verjaardag van de koningin. Ferry. Daar is zelfs hoger in rang dan de Beatles ooit waren. Want de Beatles die waren slechts member of the British Empire. Maar Barn Ferry is commander of the British Empire. Dus dan heeft je zo'n zo heel groot lens: een ding die hij om zijn hals moet hangen. En uh, zo'n member zal dan wel een uh, lintje zijn dat je op je revers moet prikken. <laughs> dat zal het verschil zijn. Uh, in de, uh, uiterlijk, in ieder geval. Barn Ferry, dus. Uh, Afgelopen week, toen de koningin jarig was... de Britse koningin Elizabeth... Uh, geëerd met een uh, lintje als commander of uh, the British Empire. Goed, het uh, staat er aan te komen binnenkort. Radio Tour de France. En daarin gaat iets bijzonders gebeuren. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Wij gaan de 100 beste Franse hits draaien in de Radio Tour periode op Radio 1. Maar dat doen we niet uh, zomaar op eigen gelegenheid. Uh, je hebt daarbij zelf inspraak Ga naar de Radio 1-site. En dan uh, vind je op de homepage de link voor de tour, Radio Tour Top 100. 100 Franse hits gaan we in de komende drie weken draaien in die periode en ik zal alvast een suggestie doen. Hier heb je bijvoorbeeld een formatie die in Nederland vrij onbekend is. Superboost, superbus. En die hebben vorig jaar een hit gehad met dit nummer in Frankrijk. Medifo, dat dus is de titel van het chasson. Superbus met de zang van Jennifer Ayatje. En die gaat dan de groep weer verlaten. Tenminste, ze gaat een ander project beginnen... onder de naam Wonderama. Jennifer Ayatje, dus geen Superbus meer, maar Wonderama En de eerste single, die combinatie heet... Make the rules. Helemaal geen Frans meer. Goed, in ieder geval, dit was van uh, vorig jaar. Superbus met die zang van uh, Jennifer Ayatje. En je hoorde, Met Default, was vorig jaar een hit in uh, Frankrijk. En uh, als je denkt van, nou, dat vind ik zo leuk. Dat moet in die Radio Tour Top 100 komen. Ga dan naar de Radio Tour Top 100 site. Je kan daar komen via www.radio1.nl. En dan kom je op een gegeven moment terecht bij een uh, lijst van 300 platen... die wij, uh, althans de muziekredactie van Radio 1, al uh, voorgeselecteerd geselecteerd heeft. Maar je kan er zelf nog een paar interessante titels aan toevoegen. Zoals bijvoorbeeld dat uh, Superboost met, uh, met Defoe. Deze kan er niet op. Want die wordt in het Nederlands gezongen. Door Bob Fosco. De fles die speelt een grote rol. In heel mijn pleest bestaan, omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles gegaan. Trouwen vriend, jij gaf sindsdien menig levensles. Ik heb gelachen, ik heb geweend bij jou betrouw. Mocht ik aan de drank bezwijken Mocht ik naar de kloten gaan Laat dan op mijn grafsteen breiken Hij kon niet meer op zijn poten staan Mocht ik aan de drank bezwijken Mocht ik naar de kloten gaan Laat dan op mijn graf. Hij kon niet meer op zijn poten staan. En als ik afgemonsterd was, dat was ik mijn eerste gang naar het meisje waar ik van hield mijn hele leven lang. En als een ander. Dan flikkerde mijn mes, dan werd ik om mijn neus wat bleek. En ik greep weer naar mijn fles. Mocht ik aan de drank bezwijken, mocht ik naar de kloten gaan, laat dan op mijn graf zijn breken. Hij kon hier boten staan, Mocht ik aan de drank bezwijken Mocht ik naar de donder gaan Laat dan op mijn grafsteen breken Hij kon niet meer op zijn boten staan En mocht ik s'nachts op de oceaan Terwijl de storm inbrult, we zopen op de voorplecht staan, een fles toch half gevuld. En zijn talons een marconist het nood zijn SOS. Dan gaat mijn laatste groen dan wal gestoken in een fles.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 De fles in 1970 was er al een hit voor uh, Jan ja. Boezeroen. Een uh, beetje droog beek gekregen. <laughs> ja, ik kwam nog eventjes dat terug. Drie, iemand wat drinken. Proost. Uh, Jan Boezeroen, zei ik, die had er al in 1970 een hit mee met uh, deze uitvoering van de fles. En Bob Fosco, die heeft dat nog eens een keer gecoverd. Het is te vinden op een uh, CD die die maakte met het collectief roest en wrakhout. CD die eerder dit jaar uitkwam, waarop. Bob Fosco, alle hits zingt uit de raggende mannenperiode. Alleen dan uh, met een iets uh, rustigere stem. Want dat trekt hij ook niet meer. Dit is Alexandra Winston... Alex Winston, of liever zegt Alexandra Winston, maar het name is namens dan Alex Winston... waarbij je in eerste instantie denkt, toen ik uh, de cd kreeg van, oh dat zal een leuke zanger zijn. Toen, had ik, uh, toen ging ik de plaat draaien en toen hoorde ik ineens een vrouwenstem. En bij nadere bestudering bleek het dus om Alexandra Winston te gaan. Locomotive, dat is wat je van haar hoorde. De dame was uh, uitgenodigd voor uh, een optreden in Paradiso. Maar liet het op het uh, laatste moment uh, helaas afweten enige gelijkenis met Kate Bush eh, is er zoals je wel kon beluisteren. Benny Sings. Dat gaat iets heel bijzonders worden, want we kennen deze jongen vooral als uh, zanger met een jazz-soul-repertoire. Maar hij was 31, jongs, 31 mei leden te gast in het ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM. En toen zong hij daar iets in de Nederlandse taal: een liedje uit het repertoire van André Hazes. Ik wacht, te slapen.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 Zo'n nacht, weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Want zij gelooft in mij. Zij is die toekomst in ons allebei. Zij vraagt nooit, maak je voor mij een schrijf? Want ze weet, dit gaat voorbij. Ik schrijf mijn eigen lied. Totdat iemand mij ontdekt en ziet. Dat een ieder van mijn songs geniet. Ze vertrouwt op mij. Zij gelooft in mij. Ik zou wachten tot de tijd dat hij mij herkent, dat je trots kan zijn op je eigen vent, of straat zullen ze zeggen die Benny is bekend. Lang we dromen van geluk dat ergens op ons wacht, dan vergeet je snel weer deze nacht. Ze vertrouwt op mij, dat is mijn kracht, oh mijn kracht. Want zij gelooft in mij. Zij ziet de toekomst in ons allebei. Ze vraagt nooit: Maak je van mij is vrij, want ze weet, dit gaat voorbij. Ik schrijf mijn eigen lied totdat iemand mij ontdekt en ziet in ieder van hun songs geniet Ze vertrouwt op mij Zij gelooft in mij Zo'n levensliedje heel anders. Begeleid op een uh, gitaar en gebruikmakend van de vocoder Benny sings. 31 mei, toen was hij uh, de muzikale gast in het ochtendprogramma van Giel Belen. En toen zong hij uit het repertoire van uh, André Hazes, Zij geloofde in mij. En Kenny Rogers, die had daar uh, in de jaren zeventig volgens mij ook een hit mee. In de jaren zeventig, She Believes Me was heten en toen. Zo dadelijk hoor je Dorald Negens met het laatste nieuws en tot die tijd een muzikale gast uit Vlaanderen Piet Godaar, huh? Piet Godaar, oftewel Ozark Henry. Ah. Dit is een track uit het album Hevel Ricky in België al lang op single uit geweest. Daar hebben ze minstens alweer een opvolger van deze plaat. Maar Nederland is dit niet op single uit, maar wel op die LP. It's in the air tonight. Is it okay to call? Can I call you tonight? Are you still working late? Making drafts of fly.